Negen uur. Dielke Deertstra met het NOS Journaal. Philips splitst zich in twee zelfstandige bedrijven. één voor licht en één voor gezondheid en consumenten. De lichtdivisie gaat zich vooral toeleggen op innovatieve lichtoplossingen en projecten. De afdeling die ledverlichting maakt, wordt verkocht. Het andere Philips gaat verder onder de naam Health Tech... en wil professionele gezondheidszorg combineren met gezond leven en preventie. Beide bedrijven blijven de naam Philips voeren.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 Op het IS-hoofdkwartier in Raqqa en aan de Irakse grens... zijn beschietingen uitgevoerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Vanaf schepen zijn kruisraketten afgevoerd. De Verenigde Staten krijgen hulp van een aantal landen uit de regio. Nederlanders hebben het afgelopen half jaar weer meer online gekocht. In totaal deden consumenten 53 miljoen aankopen via internet... ter waarde van ongeveer 6,5 miljard euro. Dat betekent dat bijna 1 op de vijf aankopen online wordt gedaan blijkt op cijfers van de thuiswinkel Marktmonitor. Een derde van alle online aankopen wordt gedaan met een smartphone of een tablet. Pianist en componist Erik van der Wurf is overleden. Van der Wurf werkte ruim 50 jaar samen met Herman van Veen. Hij schreef ook teksten voor Robert Long, Gerard Cox en John Denver. En hij componeerde de filmmuziek voor Siske de Rat. Van der Wurf overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 69 jaar.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 Er staat 160 kilometer file, het is een normale ochtendspit... maar wel veel vertraging bij Rotterdam, vooral ook door ongelukken. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaaikum en Alfred schoten 10 kilometer... heeft te maken met de vertraging richting Amsterdam. Tussen Blaaikum en naar de West staat 6 kilometer. Na een ongeluk zijn tussen Gooi meer en naar de West twee rijstroken dicht. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij Vinkenveen 5 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstroken zijn open. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knopend Badhoevedorp 6. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam Zuid richting Amersfoort... tussen afrit Eimuiden en Rij 7 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de knopen de Terbrechtseplein en Ridderkerk staat 10 kilometer. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk is de rechte rijstrook dicht... vanwege bergingswerkzaamheden. Daar stond vanmorgen een auto in brand. Verkeer richting Dordrecht-Breda kan beter omrijden via de A20...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 Zet tegen Pek staan nog steeds 0-0. Ja, Koper die zei tegen mij van Andor... Ik heb een leuke nieuwe single, die moet je zo meteen draaien. Nou, ik ben de broers niet, zo meteen Sue the Night. Maar eerst a Google met Too Shy. single van the Night... Uh, ...met Top of Mind... ...en dat is een, een aanrader van Jaap Koper. Of wil je meer van dit soort muziek luisteren... ...dan kan het op, uh, op donderdagavond... ...tussen 8 en 10... ...Alternative FM met Jaap Koper... ...en Marcus van Dam. En misschien uh, zal... Ja, Jaap een beetje dus ...zal hij the Night vast wel uitnodigen... ...voor een uh, interview en misschien wel een live optreden. Wie weet hè. Zie hem in de gaten, want uh, uh, hij gaat het gewoon regelen, uh, Ja, Jaap een beetje kennen, dan doet hij gewoon. Goed, Katje Google -goo daarvoor, Too Shy, 16 over 3, 21 september 2014. Dit is Zandvoort op zondag, met de Superman-lovers, Starlight. Lover Starlight hoorde je voorbij komen. Uh, niet alleen de Superman lovers, ook uh, love, uh, liefhebbers van haringen. Die konden gisteren hun uh, harten uh, ophalen bij de haringenhappen. Uh, ja, party van uh, de Zemermin. En uh, wie waren wij De lekkerbekken van ZFM. Sander Daudé en uh, uh, Marise Mulder. En die uh, hadden volgend item voor u gemaakt. Meneer, zou ik u misschien even wat mogen vragen? Hè? Ja hoor. Um, welke haring vindt u tot nu toe de best? A, B, C of D? D, Van Dirk.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 Uh, wat vind je ondertussen van de sfeer hier? Uh? Nou, gezellig. Je komt een hoop bekenden tegen. Dat is wel leuk. Ja, weer even bijkletsen. Maar het is uh, ontzettend druk. Ik had het, het is voor het eerst dat ik hier ben, maar het is uh, ontzettend veel volk. Ja, want uh, ondertussen wordt dit al 11 jaar georganiseerd. Ja, en okay. uh, nou, uh, er, worden, er zijn ook 600 uitnodigingen uh, uitgestuurd. Ik ja, geen idee wat, uh, wat is de opkomst. Idee? Ja, Patrick verwacht er een uh, paar mensen van 400 man. Ja, oké. Okay.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 Just close my eyes and I'm taken to a place where a crystal Don't mind a magenta feeling Take up shelter in the base of my spine Just like a chicken cherry cola I don't need to try to explain I get so tight And if it happens again I'ma move so silently To the arms and the lips and the face like you, a Ball, that I need to I want you, Ooh, I want you.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 actions. F Man FM The night runs away with the day.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 So me steps. Van de script heet uh, Superheroes, en daarvoor Duran Duran, save a prayer. Tot allemaal op de zondag van CFM, Zandvoort op zondag dus. Het is uh, 9 voor 4, Ik is helaas in Zandvoort. Hoe gaat het weer worden? Je hoort van half vijf, maar eerst de dames van de Dolly Dogs. Love me just a little bit more. En uh, daarvoor horen we de Dolly Dodds uh, Love Me Just A Little Bit More. Eén plaat te gaan voor het nieuws van 4 uur. En daar is Dolly Parton met 9 uh, to 5. shower and the blood starts out on the streets the traffic